Katerin Straatman met het NOS-journaal. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat is er een grote betoging aan de gang... tegen VN-chef Ban Ki-moon. Die noemde eerder deze week de Westelijke Sahara... een door Marokko bezet gebied. En dat leidde tot woedende reacties. Ban deed zijn uitspraak in een vluchtelingenkamp in Algerije... waar Sawaris leven, dus oorspronkelijke bewoners van de Westelijke Sahara. Marokko reageerde furieus en verwijt de VN-chef een gebrek aan neutraliteit. De overheid heeft gratis vervoer voor alle betogers beschikbaar gesteld... om zoveel mogelijk mogelijk mensen op de been te krijgen in rabat. Luchtvaartmaatschappijen moeten geregeld laten onderzoeken... hoe het is gesteld met de geestelijke gezondheid van hun piloten. En de artsen moeten hun bevindingen rapporteren. Dat adviseert de Franse onderzoekscommissie... die de crash met het toestel van German Wings in de Franse Alpen onderzocht. De crash een jaar geleden was geen ongeluk... al snel bleek dat de piloot Andreas Lubitz het toestel met opzet had laten neerstorten. Achteraf bleek dat hij leed aan depressies. De Franse onderzoekscommissie concludeert dat geen van de artsen die Lubitz heeft geconsulteerd... German Wings heeft gewaarschuwd. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vorig jaar vijf schilderijen... van de Ierse kunstenaar Francis Bacon gestolen. De doeken hebben een gezamenlijke geschatte waarde van 30 miljoen euro... meldt de Spaanse krant El País. De roof vond in juni vorig jaar plaats, maar is al die tijd geheim gehouden... De politie heeft het verhaal nu bevestigd aan de Spaanse krant. De schilderijen hingen in het huis van een oude vriend van Beken... die ze kreeg na de dood van de kunstenaar in 1992. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het oosten komen ook wolkenvelden voor. Bij een frisse Noordoostenwind is het zo'n 10 graden. Vannacht helder en in het binnenland lichte vorst. Morgen begint de dag zonnig, maar vanuit noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hocker van de ANWB.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 in Zandvoort. Heerlijk! Weer een zonnige dag, uh, Albert-Jan. En wij zitten weer binnen. Jawel! <laughs> het is uh, even na twee uur. Goedemiddag, Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zondag tussen twee en vijf. Met als eerste na het nieuws en weer van twee uur Wit Houston. Uit de jaren tachtig word je I Wanna Dance With Somebody. Nou ja, ik zei het al, hè. Tolweg Tina, we zitten er weer. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. En goedemiddag Rob. Hallo. Een zonnig Zandvoort. Ja. Dus een heerlijk dagje lekker naar de kust. Heerlijk genieten van het strand en de uh, zon en de zee. En wij uh, gaan weer drie uur uh, lang live radio voor u maken. Uh, met deze Zandvoort op zondageditie. Wat gaan we doen uh, de komende drie uur? Uh, uiteraard uh, volgen wij voor u de laatste etappe en hebben we het over wielrennen. Uh, de laatste etappe van Parijs Nice. Want ze zijn de finish bijna genaderd. En gaat het Contador nog lukken om de eerste plek in te nemen. Dat hoort u verderop in het programma. De jazzliefhebbers gaan vanmiddag natuurlijk naar het Theater De Krocht. Want daar is vanmiddag heerlijk Classic Meets Jazz. Dat begint allemaal om half drie. En we kunnen in deze, in deze uitzending gaan we ook vrijkaarten weggeven voor de Hiswa. Want die wordt van aanstaande woensdag tot en met zondag wordt gehouden in de Amsterdamse raai. Alles op het gebied van watersport... in de breedste zin van het woord. Uh, blijft het dus ook mooi weer of wordt het minder mooi? Dat hoort u allemaal om half drie... met het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vier uitgebreide evenementenagenda. Zandvoort bruist weer. Zo uh, dit weekend met alle mensen die lekker naar het strand toe gaan. Uh, maar ook volgend weekend... en daar gaat met name de evenementenagenda om half vier over... want volgend weekend hebben we wel een vijftal sportieve evenementen in Zandvoort verdeeld over twee dagen. Daarover later meer tijdens de evenementenagenda. Het dier van de week, we hebben het er al een keer eerder in de uitzending ja, gehad. onze ja. Dolly. Ja, Dolly is er nog. Dus het wordt hoog tijd dat Dolly ook een thuis gaat vinden. Dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week, het is weer sneu... maar het is een heel mooi gedicht, en gevoelig gedicht. Het thema van dit gedicht is verdriet. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... We hebben een kwart over vier natuurlijk pit report... want over een week gaan de Formule 1 bolides weer van start en wel in Australië. We hebben natuurlijk sport kort. We volgen voor u de voetbal-eredivisie. En het wordt spannend bovenin, want de PSV heeft gisteren punten laten liggen... en Ajax kan vandaag de koppositie weer overnemen... en met over een week de, de thriller, om het zo maar te zeggen, PSV tegen Ajax. Dus er staat veel op het spel. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... naar uh, uw lokale zender ZFM te blijven luisteren. En het is uh, druk richting Zandvoort. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, want we hebben het uh, al in diverse uh, mediabronnen kunnen lezen. Het is inderdaad uh, druk richting de kust, uh, albert ja, Het is alsof de Duvel hem speelt. Het zonnetje schijnt en de files naar Zandvoort zijn er weer. Het leek lang goed te gaan op de wegen, maar intussen staat er toch een file richting het Zandvoortse strand. Met name tussen Heemsteden en Zandvoort staat het vast. Inmiddels staat er in de richting van het strand zo'n 3 kilometer file. Reizigers moeten derhalve rekening houden met zo'n 9 minuten vertraging. Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg groningen Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg maastricht en Helder staat een file van 23. Ik zit weer in een file, wel zo'n duizend wielen, netjes op een rij. Stil staan, wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan Want ik wil naar huis Fielen Oh jongens, wat een fielen Wel meer dan duizend fielen staan Hier op een rij Zijn van mij. hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte een trein, vliegens vlucht naar huis. In de Eindeloos, achter een van Gentenloos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. En het is dan even na twee uur, en toch staat er nog een file richting Zandvoort. Ja, allemaal genieten van die mooie zonnige dag, he vandaag. Joh, de file, de single van André van Duin. De het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan schakel je in op kanaal 40 via Sigo. Jawel, de zon schijnt. Extra lekker hoor vandaag. Het zonnetje op je bol, even op het Zandvoortse strand. En dan genieten van deze muziek. Joris de Santana in Corazon Espinado. Het is 18 over 2, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En we beginnen met een bericht over een uh, vermis meisje, gelukkig teruggevonden. Dat, uh, ja, dat was gisteren: een meisje van uh, 7 jaar dat gistermiddag enige tijd werd vermist. Vanaf het strand van Bloemendaal is vroeg in de avond in goede gezondheid in strandpaviljoen Tijn-Akersloot aan de boulevard Paulusloot in Zandvoort teruggevonden, vijf kilometer verderop. De strandpolitie meldde dat reddingsbrigades van Zandvoort en Bloemendaal en een politiehelikopter zaterdagmiddag betrokken waren bij de grootscheepse zoekactie naar het kind. De bedrijfsleider van beachclub Fuel in Bloemendaal, waar het meisje aanvankelijk werd vermist, meldde dat ze mogelijk spelend op het strand verdwaald is geraakt en vervolgens richting Zandvoort is gewandeld. De beide reddingsbrigades zochten met diverse voertuigen actief mee op het strand... en de boulevards. een motorrijder van politie Eijmond zocht mee op de fietspaden en parkeerplaatsen. Omdat een groot gedeelte van het strand en de duinen erg onoverzichtelijk zijn... zocht de politiehelikopter eveneens mee. Tevens werd door de zoekende medewerkers van het strandpaviljoen... bij de overige strandpaviljoens gezocht. Een van de agenten trof het meisje uiteindelijk rond half zeven aan... In strandpaviljoen Tijn Akersloot, een afstand van hemelsbreed ongeveer 5 kilometer. Daar waren zij enkele minuten daarvoor door oplettende voorbijgangers binnengebracht en door marinewerkers opgevangen. Korte tijd later kon zij met haar zeer ongeruste ouders in goede gezondheid worden herenigd. Gelukkig, het meisje is weer terecht. Wil je trouwens het uh, Salvoortse nieuws uh, nalezen? Dat kan eenvoudig, hè? via de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Salvoort en download hem nu.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 Lost the spark in our bonfire heart. Zondagmiddag van C.V.M. Salford met twee hits, nolstop. Als eerste hoorde je Omi en die uh, lekkere single The cheerleader. Gevolgd door Bonfire Hearts, inderdaad. James Blans, we deden even lekker mee. Hè? Wat een heerlijke plaats. De Bonfire Hearts. Ja, we hadden hem gisteren in de uitzending. Uh, Joost. En ja. hij is uh, van, uh, van de Hiswa. De beursmanager, hè? Ja, Dat staat daar op zijn visitekaartje, heb ik gisteren gehoord. Gistermiddag hadden we inderdaad een uitgebreid interview met Joost Ringeling... De, zoals je zegt, van inderdaad de beursvoorzitter van de Hiswa... die volgende week woensdag weer van start gaat en duurt tot en met zondag. En uh, de, uh, hij wist ons te vertellen dat er vele innoviteiten waren op de Hiswa. Dus alles, alles op het gebied van watersport. Niet alleen naar boten en sloepen kijken, maar ook actief uh, kan je deelnemen. Zo kan je dus uh, gaan suppen. Want de haven daarachter bij de RAI is ook uh, bij, bij de beurs betrokken. Dus de beurs is nog groter dan dat hij al was. Uh, suppen? Suppen. Dat is gewoon op zo'n zo bord. Met, uh, daar ga je op staan en ja? dan probeer je evenwicht te bewaren en dan ga je peddelen. Oké. Okay. Suppen heet dat. Maar je kan suppen, je kan waveboarden. Het is niet alleen een kijkbeurs, maar het is ook een doebeurs geworden. En dankzij Joost mogen wij onze luisteraars, tenminste, een aantal luisteraars, verblijden met een, twee vrijkaarten. voor deze mooie, prachtige watersportbeurs. Eh, mocht u het interview meegemaakt hebben, dan weet u uiteraard het antwoord op deze vraag. En ik wordt dan verzocht even naar de studio te bellen. om in aanmerking te komen voor deze twee vrijkaarten voor de HISWA. Wat was de vraag ook alweer, Rob? Ja, daar komt hij aan. Voor de hoeveelste keer uh, vindt de Hiswa plaats? Goed, mocht u daar het antwoord op weten... Uh, de vrijkaarten uh, vertegenwoordigen een waarde van uh, 15 euro per stuk. Dus twee vrijkaarten liggen voor u klaar als u het antwoord op deze vraag weet. Het enige wat u hoeft te doen is het even opzoeken uh, op de computer... en dan even de studio bellen. En wat is ons telefoonnummer? 023-57-30393. Die verstond ik niet. 023-57-30393. En ik zou het even wat makkelijker maken. Verleden jaar hadden we een jubileumjaar. Oké. Okay. Ja, iets met uh, 60 of zo. Nou, meer zeg ik niet hoor. Bel naar de studio en win die vrijkaarten. Wij zullen het op zondag met Matthew wilder en break my strides. Zo, als ik op het klokje voor mij kijk, is het 1 over half 3. Zullen we het gaan doen, het weerbericht? Gaan we doen, kan we rustig doen hoor, want het is, is en blijft prachtig weer vandaag. Mooi. Na een nacht met opnieuw lichte vorst is uh, het ook vandaag prachtig lenteweer. De zon schijnt weer volop, maar aanvankelijk kwamen er ook nog wat wolkenvelden voor. Het blijft droog en de wind waait uit het oosten tot noordoosten... en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het helder en droog. De temperatuur daalt opnieuw tot onder het vriespunt. Morgen trekt er vanuit het noorden wat bewolking binnen... maar ook dan blijft het droog met geregeld zonneschijn. De noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Ook dinsdag zijn er perioden met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Het blijft wederom droog. En er waait een overwegend matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of negen. En tot slot de woensdag. De woensdag blijft het ook droog met flink wat zon. De wind waait nog steeds uit het noordoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. Aldus Rico Schreuder. Dus het dak kan eraf, eh, Albert Jan? Ja, maar niet voor mensen die last van hooikoorts hebben. Ook nee, dat is waar. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl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 Jawel, deze plaat gaan we even speciaal draaien voor uh, collega Willem. Ja, want Willem is weer terug uit ja. het ziekenhuis. Fijn dat thuis. je weer thuis bent, uh, Willem. Collega Willem, uh, dankzij jou bruist zandvoort weer, nu jij weer thuis bent. Zo is het. Sterkte met je herstel en uh, ik hoop je spoeddag weer in de studio te mogen begroeten. Hier is Lay Back en de Sunshine Reggae. A little smile That's all Zij Willem Bruissel, onze uh, collega. Welkom thuis, Willem, en een snel herstel toegewenst. Sanja Reggae van Layback uh, draaiden we speciaal voor jou. Jawel, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in uh, de divisie. We beginnen met die ene wedstrijd die uh, afgelopen vrijdag is gespeeld. Dat is uh, de Graafschap tegen Roda J.C. Daar werd het maar liefst 3 tegen nul. De Graafschap uh, boekte uh, afgelopen vrijdag in eigen huis een verdiende zegen op Roda J.C., op de Vijverberg moest Roda JC er met 3-0 aan geloven. Door de zegen van de Superboeren verlaat de ploeg van trainer Jan Vreeman... voorlopig de laatste plaats in de eredivisie. Wat zeggen dat weer mooi? Superboeren. Superboeren. Superboeren. Zaterdag vier wedstrijden gespeeld. FC Twente tegen Peck Zwolle, daar werd het 2 tegen één. FC Twente toont veerkracht. FC Twente heeft in het thuisduel met Peck Zwolle de winnende draad weer opgepakt. De Tukkers tonen veerkracht en zetten een 0-1 achterstand om in een 2-1 zegen. Zo wacht Peck nog altijd op de eerste zegen op het hoogste niveau in Enschede. SC Twente versloeg de ploeg uit Zwolle tien keer voor eigen publiek... in de eredivisie en speelde vijf keer gelijk. Oké, okay, daar komt hij aan. Een hele dure wedstrijd. PSV tegen SC Heerenveen. 1 tegen 1. Dat was een dure misstap voor PSV. PSV heeft een week voor de kraken met Ajax drie dure punten laten liggen... in het thuisduel met SC Heerenveen. De ploeg van trainer Philip Cocu kwam niet verder dan een gelijkspel. 1-1. Hij moet nu vrezen dat Ajax vandaag de koppositie overneemt. Dit gebeurt als de Amsterdammers in de Amsterdam Arena winnen van NEC... Eveneens gisteren Willem 2 tegen AZ, daar werd het 0 tegen 2. AZ heeft zaterdagavond uitwedstrijd tegen Willem 2 met een 2-0 gewonnen. Aanvaller Vincent Janssen was de gevierde man bij de bezoekers. Hij kwam na de rust twee keer tot scoren... en bracht daarmee zijn competitietotaal op 19 treffers. AZ, dat in de divisie in de voorafgaande drie uitduels in Tilburg had verloren... klom naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg van John van der Brom heeft drie punten meer dan Feyenoord... dat vandaag uit tegen Vitesse speelt. Willem II, dat in augustus AZ in Alkmaar op 0-0 hield, bleef vijftiende. En dan de laatste wedstrijd van gisteren, Albert-Jan. Dat was Excelsior tegen FC Groningen. Daar werd het 2 tegen één. De kop, daarboven FC Groningen, historisch slecht. FC Groningen is volledig de weg kwijt in de Eredivisie. De bekerhouder won direct nadat na trainer Edwin van der Looy aankondigde na dit seizoen te vertrekken twee keer. Maar belandde vervolgens in een vrije val. Vijf wedstrijden op rij werden inmiddels verloren... Dat gebeurde voor het laatst in 1974, 42 jaar geleden. In maart en april verloor de Noordelingen zes keer achtereen... het huidige clubrecord. Het, ja, daar moet ik dan trots op zijn, vraag ik mij af. FC Groningen dat het op dit moment twaalfde staat in de divisie. verloor de afgelopen weken van Ajax, AZ... FC Twente en PSV. En gisteren ging het op bezoek bij Excelsior onderuit 2 tegen 1. Volgende week wacht een thuisduel met Vitesse. Nou, het gaat niet uh, echt lekker daar hè, in uh, Groningen. Niet echt. Vandaag is er uh, één wedstrijd gespeeld. De wedstrijd is vanmiddag om uh, half 1. Op het programma stond FC Utrecht tegen ADO Den Haag 2 tegen 2. En dan om half drie zijn begonnen allereerst Vitesse ontvangt thuis Feyenoord. Dus de tussenstand is daar 0-0. Dan Heracles Almelo tegen SC Kambuur ook daar een 0-0. Nou, en natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. Ajax kan koploper worden in de eredivisie. Ajax ontvangt thuis NEC. Alles kan, hè? Koffie kan, thee kan, nee, melk kan. Ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem bij CFM... de Euro Breakdown, gepresenteerd door uh, collega Maurice Mulder. En je wil het niet geloven, maar deze nieuwe serie van Clouseau... staat ook in die hitlijst. Heerlijke muziek, je hoorde de droomscenario. Scenario in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. En lekker weervragen in Zandvoort. Geniet ervan, hè, als je op strand zit. Je hebt groot gelijk trouwens, hoor. Geen weer om binnen te zitten, maar wel de radio meenemen... als je naar het strot gaat...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 Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brak niet uit te gaan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 Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. het das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie raus. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben Hab tauge Ohren, weißen Bart und zit im Garten ja, dat was hem. de een zingen van Pieter Vos. Oftewel Vos. Jorde, de zee. Het is negen minuten voor drie uur. We gaan eens even kijken naar het wielrennen, Aubajan. Ja, want het was ongemeen spannend in de laatste etappe van Parijs-Nice. Ze zijn inmiddels gefinished. En Contador had in vijftien seconden achterstand op klassementsleider Vera Thomas... En uh, de, de, de, de laatste etappe is zojuist geëindigd. En uh, het is uh, Contador niet gelukt en wel op 0,05 seconden. Zo. Ja, ja. Dira. Thomas heeft in de, de 74ste editie van Parijs nice op zijn naam gebracht. In een prachtige slotrit waarin Alberto Contador er alles aan deed om de Brit uit het gele trui te rijden, gaf Thomas op de streep 0,05 toe op de Spanjaard. Die ondanks 6 seconden bonificatie net te kort kwam voor de eindzegen. Dus dat was een 0,05 narrow escape. Ongelooflijk zeg. zeg. Thomas. Spannende wedstrijd dus uh, bij het wielrennen. Uh, Hier is een nobody. That's the way it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 surprise got a feeling most of treasure was die vraag toch niet van uh, de Hiswa, weet je wel. We geven twee vrijkaarten weg. Nee klopt. Maar nee. we hebben nog geen telefoontje nee. gehad. Nee. Dus 023 57 30393. En je wint twee vrijkaarten voor de Hiswa... vanaf aankomende Woensdag in de rij in Amsterdam. Het enige wat je hoeft te doen is even te zeggen... voor de hoeveelste keer dit jaar de Hiswa georganiseerd wordt... Sche 16, maar even andersom, ongeveer. kom je een hele leer. Daar kom je heel uit. Laat het ons weten op 5730393. Wat is mijn wereld? Waarom zou ik denken over de Inside of outside, try to put one foot in it. Dat was dus in ieder geval Kissing the Pink, Je hoorde one step bij uh, CFM. Ja, we hebben nog steeds uh, twee vrijkaarten voor de Hiswa. Weet jij het antwoord op voor de hoeveelste keer de Hiswa dit jaar plaatsvindt? Laat het even weten op 0235730393. En dan win jij de twee vrijkaarten. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.